De Vereniging Nederlandse Gemeenten wil niet meer met het Rijk praten over het overhevelen van taken. De VNG vindt dat het onduidelijk is wat er van de gemeente wordt verwacht. Die bereiden zich voor op het overnemen van onder andere de jeugdzorg en de thuiszorg. Het kabinet wil bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging onderbrengen bij de verzekeraars. Maar de gemeente dacht dat die verzorging hun verantwoordelijkheid zou worden. Zolang niet duidelijk is wat het kabinet wil, schort de VNG het overleg met staatssecretaris Van Rijn op. Tweede Kamerleden ontkennen dat ze vertrouwelijke informatie over Syrië hebben gelekt. Ze leggen zich er niet bij neer dat ze niet meer worden ingelicht door minister Timmermans. De minister schreef vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat onder meer informatie van de veiligheidsdiensten over het gebruik van chemische wapens door Syrië op straat ligt en dat er daarom geen briefing meer komt. CDA-kamerlid Omtzigt wil dat Timmermans opheldering geeft. ChristenUnie-kamerlid Voor de Wind vindt dat de minister namen en rugnummers moet noemen. In Rijkswaterstaat heeft de politie aan het einde van de middag gevraagd... een verkeerscontrole op de A27 richting Almere te staken. Door de algemene controle stond er rond 6 uur een file van 10 kilometer. Inmiddels is die opgelost. Volgens de verkeersinformatiedienst staan er bij een parkeerplaats veel politiewagens... en die zouden de aandacht trekken van veel automobilisten. De VVD zegt dat de politie niet van plan is om de controle af te breken. President Pérez van Israël brengt van 29 september tot en met 2 oktober... een officieel bezoek aan Nederland. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Pérez wordt ontvangen door koning Willem-Alexander. De eerste ontvangst van een staatshoofd van de nieuwe koning.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A7 Hoorn richting Den Oever... tussen Wieringerwerf en Den Oever 2 kilometer na een ongeluk. De A10, de ring Amsterdam-West richting Den Haag... is dicht na een aanrijding voor de Koentunnel. Vanaf Kadoule staat 2 kilometer. Verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden... via de oostkant, via de Zeeburgertunnel. Verder nog files op de A12 Utrecht richting Den Haag... bij Zevenhuizen 3 kilometer. En een aanrijding op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Zwijndrecht 2 kilometer. Bij Doordrecht Centrum is de linkerreis...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 Ambiance. Altijd weer je eigen sfeer. De Nationale Tattoo Van 26 tot en met 29 september in Ahoy Rotterdam. Reserveer nu uw kaarten via nationaletaptoe.nl. Lekker lang nazomeren met een gratis terrasverwarmer? Check ambiancezonwering.nl en download de waardebom. Giselle. De nieuwe, meeslepende roman van Suzanne Smit. Over de driehoeksverhouding tussen de schrijver Roland Holst...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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast fotografeerde in opdracht van het Rijksmuseum en NRC Handelsblad... een jaar lang de Nederlandse productie van groenten, fruit, vlees, melk, vis en eieren... en begon met het opgewekte vooroordeel dat daar van alles mis mee is. Maar gaandeweg ontdekte hij dat de voedselproductie in ons land ook vele voordelen kent... Ja, zelfs kan leiden tot meer dierenwelzijn. Hier is Henk Wilschut. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja Henk, is er nu iets wat je niet meer eet... of wat heel anders smaakt sinds je je in dat voedsel hebt uh, verdiept? Uh, ik, mm, ik eet met uh, veel minder problemen, bijna zelfs zonder te wassen, tomaten. Oh ja? ja. Dus Zonder te wassen? Ja, daar komt echt geen hand aan en aan, geen chemicaliën op. Dus waarom... Ik bedoel, ik doe daar niet zo moeilijk meer over. Uh, en dat weet je sinds je die tomaten ja, ja, ja. hebt zien groeien. Ja. In, in, in hoeveel tijd groeien ze hoeveel centimeter? Staat allemaal in je boek. Oh, ja. Ja, ja, ja, dit wordt de test. Ja, dit wordt de test. Volgens mij hebben we het over... 25 centimeter per week. Ja, precies. Die ja. heb ik ook in mijn hoofd. Ja. Dus dat zal ongetwijfeld ja. kloppen. Ja. En dan is er iemand die die tomaten zo moet leiden. Ja, dus er zijn, er zijn een aantal... Die kassen die zijn enorm. Mm -hmm. Dus in Nederland is, heeft zo'n beetje de... Nou, Ik denk wel de grootste... Uh, kastuinbouw uh, van de wereld. Ongeveer denk je, ja, daar, ja. het gesloten systeem, dus glastuinbouw. Er zijn natuurlijk wel in Melilla in Zuid-Spanje heb je van die plastic uh, uh, kassen, die zijn misschien wel groter. Maar die enorme kassen die worden dan bevolkt door uh, uh, Polen uh, hoofdzakelijk. En die, uh, en die doen niks anders dan. Die plantjes op, opbinden, hoger binden. Ja. En dan op vrijdag, alleen op vrijdag, mag er een Poolse muziekzender op. Ja, dat vond ik echt uh, best wel uh, raar eigenlijk. Want je hebt een hele kast vol Polen. En die mogen alleen op vrijdag Poolse muziek. En ben je er nog achter gekomen waarom dat dan één dag in de week mag? Nee, ja. Wat een dat heerlijke is omdat... dag moet dat dan trouwens zijn. Ja, dat je lijkt zochtens me ook... wakker wordt en denk je... vandaag hebben we een Poolse dag. <laughs> <laughs> en, en andere dingen. Bijvoorbeeld, ik zag uh, slablaadjes... Op jouw foto. Ja. Ik zal nooit meer sla eten zoals ik sla had... At, nu ik jouw foto's heb gezien. Die worden namelijk allemaal gekweekt. Uh, althans, um, ja, leg jij eens uit. Nou, wat, daar nee, nee, nee, kijk, wat je daar ziet is, op die foto, is dat zijn ponch, ponchjes. En kijk, al onze groenten uh, zoals wij die kennen... dat is uh, uh, ontworpen eigenlijk. Hè? Dus, uh, je hebt, uh, Nederland is heel groot in zadenveredeling... Ze hebben een hele grote, dus Enza Zaden is een familiebedrijf. En die, uh, uh, ja, die, die zien zichzelf ook aan de basis van, ons, uh, van, uh, van onze gewassen staan. Dus zij creëren gewassen. Zo ook uh, resistente sla. Uh, dus in sla kun je uh, bepaalde ziektes hebben, zoals een en dat is een enorme schadelijk, uh, schadelijke ziekte. Nou, en de, dus dan heb je zo'n bedrijf... Valse mail. Valse ja. dat, dat Had jij ook nog nooit nee, van hoort, neem ik aan. heel veel geleerd het afgelopen <laughs> jaar. Nou, en dat is een, een schimmelziekte. Uh, die is moeilijk te bestrijden, want die past zich heel snel aan en dat soort dingen. Nou, en de, dus dan hebben ze, ze zijn dus aan het kijken van hoe kunnen we een, een ras creëren die daar tegen kan. Dus dat, en dat, dat doen ze dan met die blaadjes. Dus er worden... Gewoon al die dingen die worden dan besmet en dan, uh, bepaalde, bepaalde planten kunnen er beter tegen dan andere. Nou, die hebben dan een nummer en die plant halen ze dan uit. En daar gaan ze hem op veredelen. En zo heb je dus een proces en dat duurt best, best lang. En zo creëren ze dus een uh, nieuwe plant. Dat zelfbedrijf bedrijf heeft trouwens ook de uh, Tasty Tom uh, ontwikkeld. De tomaat. To onze, onze tomaat, de lekkere de tomaat. De, lekkere tomaat ja. Ja. de dure tomaat ja. ook. Hè. Ja, en die is dus gewoon uh, die is bedacht. Tasty Tom. Ja, en dat is een antwoord... Het is dus een Nederlands product dus, ja. nooit geweest. Ja, het is een beetje... Ik, kan bijna, ik durf bijna te zeggen dat de meeste tomaten die je eet, al waren ook de wereld, dat het in principe uit Nederland komt. Door middel van die zadenveredeling. En die... Dat uh, is gewoon is een enorme business. Ook in Italië? Uh, dat zou me niet verbazen, Ja, ja. ja. Um, en uh, de, de, de, die, die slaaplaar. want jij zegt nee, de sla, dat, dat, dat eet ik nog op dezelfde manier. Maar ja, ja, moet natuurlijk. jij daar dan niet heel erg aan denken? Aan meeldauw en wat er allemaal. Nee, want het zit er allemaal niet op. Nee. Dus dat is het fijne eraan, weet je. Ik weet gewoon inmiddels dat het gewoon... Sla was je ook niet meer? Nou, in principe hoeft het echt, echt bijna niet. Nee. nee. Ik kijk wel dus waar het vandaan komt. En dat is, ik, ik, ik zou nu zo voor de, voor de, hoe heet het, productschap kunnen gaan werken, denk ik, als je dit hoort. Maar ik, bijvoorbeeld, ik was uh, op het moment dat ik tomaten in de winter koop. Hè, want je hebt dus een cyclus. Onze Nederlandse tomaat stopt ongeveer in nou, uh, oktober. Dan uh, uh, breken ze de kassen af. Niet de kassen af, maar dan halen ze alle planten weg. Mm -hmm. De kassen ontsmet en dan gaat het weer van voren af aan. Dat dus een jonge aanplant. Die komen dan zeg maar, in maart of februari weer echt in productie. En in die tussentijd liggen dus in de Nederlandse schappen Spaanse tomaten of ja. Italiaanse. Nou, Spaanse tomaten, Marokkaanse tomaten. En dan ga jij weer wassen. Ja. ja. ja. En waarom? Omdat die kassen die komen uit uh, se semi-afgesloten uh, ruimtes. Mm -hmm. dus, de, uh, dus daar, heb je dus die, uh, daar kunnen uh, bacteriën inkomen en uh, andere ziektes. Uh, omdat het niet afgesloten is. Uh, dus, uh, en, da en dan moet er heel veel gespoten worden. Dus ons idee dat de tomaat die uit de volle zon komt, dat dat beter is, dat is maar de vraag. Weet je. je kunt dus misschien beter een afgesloten, helemaal gecontroleerd uh, systeem hebben. Uh, dat daar beter voedsel uitvoert. Dat komt. heel efficiënt en klinisch werkt. Klinisch, uh, ja. dus daar zit, is gewoon niks mis mee. Nou, dit is eigenlijk de one-liner die boven jouw project staat, hè? Ja. ja, zou je kunnen stellen. Ja, ja. Alle vooroordelen onderuit gehaald. We gaan het er zo over hebben. Uh, nog een, een ander project van een collega-kunstenaar, uh -huh. Tinkerbell. Ja. Afgelopen vrijdag zat ze bij Pauw en Witteman. En ze was ook op Radio 1 te horen bij Dit is de Dag. En ze zat hier ook een paar maanden geleden. En toen maakte ze al uh, kont van het feit dat ze zich heeft laten steriliseren. Ja. Uh -huh. um, dit alles om het fosfaatprobleem aan, uh, aan de kaak te stellen. En dat is iets waar jij je ook over gebogen hebt. Je bent naar uh, Marokko afgereisd, ja. een jaar geleden of zo? Uh, ja, ja ongeveer iets meer dan een jaar geleden. En wat ja. heb je daar gedaan? Ik heb daarvoor... Um, uh, het was een uitwisselingsproject... tussen Marokkaanse en Nederlandse fotografen. En, en ik moest iets doen in een hele korte periode in Marokko. Uh -huh. en, um, um, en zij moesten dan doen in een korte, iets doen in Nederland omdat ik al heel erg druk met dat voedsel bezig was... zei ik van, ik wil wel wat doen, maar het moet over voedsel gaan. Want uh, mijn hoofd staat daar. Ik ben gewoon, ik mindset, voedsel kan alleen maar voedsel <lacht> denken. Ja. En toen ben ik me gaan verdiepen in Marokko. En toen kwam ik erachter dat Marokko de grootste producent van fosfaat is. Nou, en, ik, en dat is dus een belangrijk bestanddeel... voor de mensen die het is ontgaan, van kunstmest, hè? Ja, en kunstmest is dus weer, uh, zeg maar, het essentiële onderdeel... van onze extensieve productie. Uh, maar ook, het is dus intensief... Um, uh, productie, maar ook, uh, maar ook voor biologische productie. Ja. Dus wij hebben fosfaat nodig om die enorme hoeveelheden te produceren die we hebben. Voor een miljarden wereldbevolking, ja. mensen die voedsel nodig ja. hebben. Ja, Dus, dat, zeg maar, dus de, de, ja, dat heeft heel veel te maken met de, met de hoeveelheden. Mm -hmm. ja, zonder in, maar fosfaat is een uh, mineraal wat uh, opraakt. De, de meningen zijn er heel erg over verdeeld. Sommigen zeggen over 60 jaar is er geen fosfaat meer. Anderen zeggen over 100 jaar. In principe gaat fosfaat nooit op. Dat is een ander ding. Dus dat Tinkerbell ze heeft laten steriliseren, ja. dan denk ik van ja, dan heb je niet veel vertrouwen in de oplossingsgerichtheid van de mens. Want fosfaat is er altijd. Alleen niet meer zo makkelijk te, uh, te verkrijgen. Nu halen we het gewoon uit een. Uh, een dagbouwmijn in Marokko. Mm -hmm. um, en in de toekomst moet het waarschijnlijk uit het slip komen... in de Rotterdamse haven. Ja, Want daar dat is dus nu de gedachte, ja. dat het daarin zit. Ja. En jij hebt er alle vertrouwen in dat dat wel ja. gaat lukken. Ja. Waarom heb jij daar eigenlijk zo'n vertrouwen in? Nou, Dat heb ik het afgelopen jaar gekregen. Omdat mm. ik dus heb gezien hoe, uh, hoe inventief uh, ondernemers zijn... Uh, om zich aan te passen aan de nieuwe eisen en vragen van uh, de consument. Mm -hmm. uh, dus je hebt... Uh, uh, uh, ja, we zitten met een probleem en dat wordt opgelost. En uh, dat is voor mij, zeg maar, de, de, uh, als, bijna als conclusie van dit, uh, dit hele project... En ja, ja. dat, ik, dat, ik, dat ik, ik, ik heb een soort... Een, uh, een soort neiging naar, naar zwartgalligheid. Ja. En ik heb er eentje kunnen afstrepen. Want ik, eh, ik, bedoel, ik was heel... Ik, eh, eh, zoals in de introductie al gezegd... ik ging daar vrij cynisch in. Ja. En ik was echt zo van... Ah, jongens ik ga nu eens even een hele activistische serie maken... over voedsel. En ik ga de wereld laten zien hoe vreselijk het is. En toen dacht ik... in eerste instantie van... Nou, totaal oninteressant, want het wordt aan de lopende band gedaan. Dus mm -hmm. dat was voor mij eigenlijk al... het begin... En toen ging ik me ook andere kanten verdiepen. Maar in de loop van de tijd ben ik me steeds meer gaan realiseren... dat het helemaal nergens op gebaseerd was. Uh, die die, die voor, uh, uh, vooringenomenheid dat het allemaal slecht is. Dat het vooral onwetendheid was waarom ik dat zo dacht. En nu zie ik juist heel erg de andere kant... dat er gewoon heel veel oplossingen zijn. Alleen moeten we eraan gaan wennen dat die er niet meer uitzien... zoals we dat vroeger hadden. Ja. Dus ik ben er... Uh, ja, ik kan echt zeggen dat ik er een stukje gelukkiger van nou, ben. Je geworden. kijkt er ook straalend ja. bij hoe je tot deze slotsom bent gekomen. Daar gaan we het in het uh, komende uur over hebben. Reacties uh, worden zeer op prijs gesteld. Meld u bij onze website radiokunstof.nl Of via uh, Twitter kan ook hashtag Kunststof. De tegel ligt daar Henk. Met de vraag of die op een gegeven moment uh, beschreven kan worden. En voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Henk Wildschut is vandaag de gast. Hij is uh, fotograaf. De eerste keer dat ik jouw werk uh, sterk waarnam... was uh, toen je je project Shelter presenteerde. Althans, ik zag jou die foto's voor het eerst in Volkskrant Magazine. hele mooie serie van foto's van tenten. En dan echt sec alleen maar een tent uh -huh. van een uh, illegaal, uh -huh. Frankrijk. Bereid om de grote oversteek uh, te maken. En uh, je had ervoor gekozen om... Uh, ja een heel stilistisch, uh, uh, kaal beeld van een tent. Ik herinner me een witte met een paar kleurtjes. Of uh, het interieur van zo'n tent, zo'n stapeltje dekens, ja. heel mooi. Um, daar heb je geloof ik ook de Dutch Duck Award ja. voor gewonnen. Prestigieus prijs, twee uh -huh. jaar geleden. Ja. En het was twee jaar geleden dat je deze opdracht kreeg. Ja. Van het Rijksmuseum samen met NRC Handelsblad ook een heel prestigieuze ja, opdracht. Dat toch een goede maand. Dat allemaal ja. in één maand. Ja, was ja. het in één maand. Ja, het is vlak achter elkaar, ja. En had het één met het ander te maken? Ik weet je? het niet. Ik, misschien wel. Ik denk, ik, ik weet van, van de commissie... dat ze gewoon een aantal mensen op de radar hebben altijd. En mm -hmm. het kan best zijn dat het gewoon nu... Het, het kwartje naar mijn kant viel. Ja, ja. Daardoor, weet je, dat, zo werkt dat, denk ik. Nou ja. goed, voor de mensen die, die beelden niet direct op hun netvlies hebben en in de buurt van een computer zitten, ga even naar henkwildschut.com. Uh, henkwildschut ja. Dan kunnen ze uh, het bijbehorende beeldmateriaal uh, zien. Uh, twee jaar geleden kreeg je die opdracht. En de bedoeling is dat je dan een jaar de tijd hebt om mm -hmm. die opdracht uit te voeren. En de opdracht luidde de voedselproductie. Nee, ja, oh. nee Jan-Paul van der Wijk van het NRC, die belde mij. En uh, die zei, wil je de opdracht doen? En uh, ja, dan zeg je geen nee, tenminste, ik niet. En, nee. uh, en, uh, en toen zei hij, ja, en uh, dat ongeveer ging het zo, hè? niet letterlijk. Maar mm -hmm. het was ongeveer zo van, ja, en het onderwerp is voedsel. Nou, doei. Dat, <lacht> uh, zo voelde het hij kende bezig. jou al heel lang. Nee, maar zo <lacht> nee, was <lacht> nee, het ja, niet echt, maar ik. zo voelde het ja. wel. Dus ik ging op en ik dacht, voedsel oh, hemel, wat moet ik hiermee? Want het is zo breed. Ja. En, uh, en toen duurde het ook nog best wel lang... voordat ik een uh, vervolggesprek kreeg. Dus eigenlijk had ik een soort van, van... soort van zwemmende periode... van wel drie maanden. En, uh, <lacht> en, uh, en, uh, en, dat, en dat was de periode dat ik dus het eerst dacht... van ik ga eens even een lekkere uh, uh, activistische serie maken. En dat was, die opdracht kreeg ik ergens in juli. Ja. En uh, toen ging ik op vakantie... En toen had ik een hele stapel boeken meegenomen waar je niet vrolijk van wordt. Dus ik heb die hele vakantie vergaald met we moeten alleen maar gewoon heel uh, biologisch lokaal eten, eten. En, uh, Bij de boer om de ja hoek. en Ja, oh, en ik zat alleen maar te lezen. En, oh, wow, wow, het ging echt heel slecht met je. En het meenemen. hele gezin moest meedoen ja, en, en, en, en iedereen, ja, iedereen hoorde en iedereen er iedereen moest eronder lijden. <laughs> en, uh, uh, nee, en, en daarna, toen, toen ontstond, uh, maar het was heel, heel erg zoeken. Ja, en dus eigenlijk... Want voedsel had dus zo kunnen betekenen dat je een jaar lang alle restaurants af zou gaan. Ja, nee, maar Nederland, het was of... ook echt zo dat ik, als ik dan met vrienden erover sprak, dan was het heel zacht van, hey, maar. Ik heb een heel, leuk, een heel leuk boekje gezien. Weet je dat? Van die varken. <laughs> Ken je dat? Ik weet even de naam kwijt. Geweldig is dat. Ze heeft dat varken helemaal gevolgd. Ja, he? ja, ja, ja, ja. Ik weet het even nee, niet. Nee. Ik begrijp wie ja, je bedoelt. Dus dat soort dingen kreeg ik heel Van die hele, hele secke conceptuele dingen. Mm -hmm. weet je wel. Ga dan, uh, ga dan uh, de vo ga voedsel volgen. En die uh, tomaat van A tot Z. En uh, nou, noem maar op. Weet je. Dus, en daar, en, met altijd dat, zo begin ik. Weet je, dus het is chaos dan. Ja. Veel, veel, veel. Ja, ja, ja. en niet, dat is meestal niet echt de, de leukste periode. Nee, want dan ben je aan het rondzwemmen. Ja. En, hoewel je wel ergens ook... Dat was volgens mij de aanleiding van jouw project Man at Sea... waarbij je uh, zeelieden ja. hebt uh, gefotografeerd. Ja. En toen zei je, ik moet gewoon heel veel uh, fotograferen. Wat zei je? Het was een heel mooie... Even kijken of ik hem hier ergens. Nee, nou, ik heb hem zo snel niet bij de hand. Maar iets in de trant van: ik moet gewoon heel goed, heel veel fotograferen. om uiteindelijk te bepalen wat ik wil fotograferen. Ja, ja, ik ben echt heel. Ik werk heel erg procesmatig. dat gaat. Dus ik, ik, ik, ik moet heel veel dingen afstrepen. Weet je, dingen proberen. Mm -hmm. En dan uiteindelijk destilleer ik daar gewoon uit. wat ik dan eigenlijk. wat ik echt interessant vind. Weet je? ik probeer alles. Dus ja. ik heb ook in dit. In dit, ik ben, uh, dit onderwerp ben ik in het begin heel erg. Zeg maar, dus, uh, het werd voor mij interessant in het denken toen ik erachter kwam dat, uh, dat, dat zwart-wit denken. tussen goed en slecht in de voedselketen. En toen ging ik de, uh, de beide kanten. Uh, onderzoeken. Dus toen ging ik naar de geitenboerderij in het Amsterdamse bos. En dan zie je dan uh, op zondag, is dat echt lachen. Want dan heb je die geitjes. En dan heb je deze dus, hoordes met kinderen, met ouders. En die, uh, dat is biologische boerderij. En die gaan die geitjes voeren. Weet je? Dan heb je van die flesjes melk. En al die mensen mogen die geitjes voeren. En, uh, en die geitjes... Die kunnen niet meer. Die zie je echt zo. Er komt er weer eentje met een flesje. Weet je wel. Nou, en dan gaat het mondje <lacht> over. En die ouders. Oh nee, ik heb een foto gemaakt. Dan zie je echt hordes ho Ouders met camera's. En die staan dan die kinderen te fotograferen. En dan zie je die geitjes. Echt huis. Nou, en ik heb ook bijvoorbeeld dat soort dingen als. Um... Overvolle geitjes. Ja, nee, weet je dus. Zeg maar. Uh, de boerderij aan zich wordt bijna een soort van um, vermaak of euro, uh, mm -hmm. een, een, een pretpark. Een attractie. Een attractie. Ja. En dat zie je dus ook met uh, uh, de koeiendans. Weet je wel? Dus op het moment dat de koeien uh, uh, uit de stal komen en losgelaten worden, gaan ze dansen. Nou, ik heb een foto gemaakt in Amsterdam uh, bij, uh, in Zunnedorp. En er stonden echt uh, 2000 mensen rond de wei. Echt zwart van nee. de mensen. En dan, wat gebeurt er dan? Het al gaat open en dan rennen koeien erbij in. Nou, als je daar gewoon met een af, van een afstandje naar gaat kijken... ook met, zeg maar... Dan denk je van, wat is dit? Ja. Weet je wel? Is dit mijn wereld? Ja, ja, dit, ja is dit is, is onze jouw wereld. wereld ja. Ja. Nee, maar dat is dus gewoon... zeg maar dat Daarin, daarin gingen we beseffen dat de afstand die wij tot ons voedsel hebben... heel groot geworden is. Want als je dan daar tegenover de realiteit gaat zetten... Dan, dan, dan, dan, dan hebben die twee dingen helemaal niets meer met elkaar nee. te maken. Want die realiteit, die ging jij dus ontdekken. Ja, maar ik, ik was toen nog op het spoor. Ik dacht van, ik doe het allebei. Ja, nou, ik laat die twee werelden zien. Ja, en eigenlijk het zwart-wit ding. In, ja uh, ja. Zo flauw. ja dat wordt heel letterlijk hm. weet ja. je? dus dan ga je nou nee, dan op een gegeven moment valt dat af en dan en zo... Christine mindertsma heten ze trouwens ja. kreeg ik net toe. Ja. Ja. niet ja. dat het mij opeens te binnen schiet nee ja. ja, dat zit, uh, komt door je oor <laughs> ja wel. precies ja. maar uh, nee, dus dat uh, de, dus dan kom je dan ga je dingen afstrepen mm -hmm. en toen ging me veel meer richten op de innovatie binnen onze voedselketen. En toen ben ik eigenlijk gaan zoeken naar boeren en ondernemers... die echt met iets nieuws bezig waren. Ja, want wat het is geworden... Ik ben vanmiddag even geweest kijken in het Rijksmuseum. De expositie gaat 21 september van start. En er komt dus een boek bij uit. Daarvan heb ik de drukproef hier liggen. Is eigenlijk een serie foto's waarop... Je nauwelijks voedsel ziet, ja. heel veel klinische uh, beelden, uh, laboratoriumachtige ruimtes, uh -huh. uh, mannen in, in witte pakken. En um, ja, dat, dan is eigenlijk wel het meest beangstigende dat je geen voedsel ziet, nee. terwijl het over voedselproductie gaat. Ja, maar het gaat ook over voedselproductie. En dat is een ding dat onze voedselpro voedselproductie... Um, die heeft helemaal niet zoveel meer met uh, romantische ideeën te maken... die wij uh, uh, uh, zouden willen. Hm. Natuurlijk zijn er gewoon nog echt ook nog heel veel boeren die op het... Op, die heb ik ook gefotografeerd. Uh, een hele, hele leuke boer die helaas twee maanden geleden overleden is. Henk Bransma. Die, die is een van de twintig oormerkweigeraars uh, uh, in, uh, in Nederland die dus tegen het systeem ingaan. Mm -hmm. Dus je hebt het systeem... Uh, nou, laat ik één stapje terug doen. Ja. Zeg maar die, die klinische wereld, die, dat is het systeem... waarin alles met elkaar te maken heeft. Dus alles wordt gecontroleerd, beoordeeld... en moet schoon en... Uh, um, uh, uh, nou ja om die voedselveiligheid te waarborgen, maar ook economisch belang. Ja. Maar er zijn er dus boeren die daar uh, gewoon zoiets hebben van... ja, wat nou? Weet je wel? Ik, daar doen wij niet aan wij, mee. Ik doe mijn eigen ding. Hm. Ja, dat, zijn, dat is uh, uh, de familie Bransma. Die zijn uh, biologisch dynamisch. En die, uh, die gaan tegen, de, uh, tegen alles in. Dus ze zeggen van nee, wij doen geen oormerk in die... Uh, dat is een, Europese regel. Hè? Dus mm -hmm. we doen geen oormerk in de, in de koezen, uh, zijn oor en we zagen de horens niet af. Nou, er, daar krijgen ze een strafkorting van op een melktoeslag. Uh, ja. En het leven is hun echt in de afgelopen twintig jaar echt heel erg moeilijk gemaakt. omdat ze zich niet willen uh, conformeren. conformeren ja. Nou, dat vind ik heel super interessant. Weet je? Maar dat is echt een hele kleine groep die dat doet. Uh, maar ik vond het wel goed om hem erin te hebben. Omdat het gewoon toch een soort van luizende pels is van het systeem. Maar verder zit de voedsel volledig in het systeem. En ook de heel veel biologische boeren. Iedereen moet voldoen aan het systeem. Zullen we een aantal foto's erbij nemen... om een beeld te krijgen van wat je dan uiteindelijk hebt gedaan? Um, uh, het indouchen. Indus. Er zijn we, we, ja. niet heel veel portretten te zien. Nee. Op, maar nee. het indouchen is wel een fenomeen. Nou, indouchen was echt een ding. Waar, daar, daar liep ik zo'n beetje als eerste tegen aan. En dat vond ik fascinerend. Dat je... Uh, Veel nieuwe woorden ook ja, trouwens. Ja, ja indouchen. Ja. Ik weet niet of die in de vandalen staat. <laughs> maar als nou, het vaak genoeg ze, zeggen... Ja, precies, nou, dan, dan komt, komt dat. Ja, dat zei uh, Henk Wildschut. <laughs> maar uh, indouchen, dat is... Uh, als je een, met name varkensbedrijven uh, binnenkomt... dan moet je, uh, je, dan moet je douchen. Uh, mijn, mijn apparatuur moest door een, uh, een scanner... of een, uh, die moest in een soort van grote doos... Gaat uh, infraroodlicht op. En, uh, dus die werd helemaal ontsmet. Oh, daar had ik nog niet eens bij stilgestaan. Natuurlijk. Nou, jij moest ook indouchen. Ja, ik moest ook indouchen. Ja. Dus uh, nou, douchen, bedrijfskleren aan tot op mijn onderbroek, sokken, alles. Oh, ja? ja? alles moet dan uh, apart. Uh, en dan mag je het bedrijf pas in. Nou, voor mij uh, was dat uh, uh, ongelooflijk. Omdat ik uh, voor de Volkskrant heb ik een uh, tijd een serie gemaakt. Uh, over, de, uh, over het AMC. Mm -hmm. En uh, daar heb ik echt heel veel in de operatiekamers gefotografeerd. Nooit ingedoucht. Nooit mijn apparatuur uh, ontsmet. <laughs> nee. Gewoon schoenen uit, pakje aan. Volgens mij gaat daar ook vaker iets mis in het ziekenhuis dan. Uh... Ja, en waarom? Nou? Om, nou, dat is heel cynisch hoor. Dat kan ik, maar dat is mijn idee daarover. Ja. Het economisch belang van een bedrijf uh, met heel veel varkens is veel groter dan, dan dat van een ziekenhuis. Ja. Het is cynisch, maar het is wel waar, denk ja, ik. Dat is wat je hebt waargenomen. Ja, dus kijk, op het moment. Kijk, het is, het, en dat is de dubbelheid in die. Uh, uh, in, in, in het systeem. Of mm. ja, dat is niet. De. De boer die uh, staat zo op scherp uh, met, zijn, met zijn bedrijf. De, hij moet heel goedkoop produceren. moet voldoen aan alle regels mm -hmm. die, uh, uh, om voedselveiligheid te waarborgen. Maar nu ook om bijvoorbeeld antibioticum gebruik uh, terug te dringen. Uh, daarom moet hij echt op een enorm extreme manier klinisch werken. Mm -hmm. En ook heel erg uh, alles in zijn eigen... Uh, gebied houden. Dus hij kan niet zomaar meer gaan zeulen met biggen van hier naar daar. Want dat is allemaal, alles is een besmettingsgevaar. Dus besmettingsgevaar betekent antibioticumgebruik is iets wat niet meer mag. Uh, of gewoon, en dan heb je kans dat je, je dieren doodgaan. Nou, dat... Dus iedere verplaatsing is een groot risico. Ja. Ieder, ja. ieder iets, persoon die van buiten ja. binnenkomt, ja. groot risico. Ja. Dus hm. ik, ik was in principe een groot risico. Dus dat, dat indouchen, dat is om dat te voorkomen. Nou, dus op het moment dat zo'n boer uh, uh, nee, dat het daar misgaat, dan heeft hij een enorm financieel uh, debakel. En dan, uh, ja, dan kan hij omvallen. Want het, de marges zijn heel klein. Mm -hmm. waarom zijn die marges zo klein? Omdat wij als consument gewoon daar niet meer voor willen betalen. Maar uh, dus wij, wij, waar dit werk voor mij uh, redelijk over, over, over gaat, is dat, dat de verantwoordelijkheid van de consument. De, ver, uh, sorry, de, de, de, de verantwoordelijkheid van de consument over ons voedselsysteem, die is, die is zwaar onderbelicht, mm -hmm. weet je. Dus wij, dus alles wat je in het boek ziet, daar kun je, je kunt je daar, uh, uh, daar zijn we een onderdeel van. En waarom ik het zo heb gefotografeerd? We hebben het met elkaar zo, zo geregeld. Ja. ja. En. en uh, uh, maar ik, ik weet zeker dat, en daarom heb ik het ook zo gefotografeerd, mm -hmm. dat op het moment dat, dat mensen daar naartoe gaan, dat ze ervan schrikken, en in eerste instantie denken aan die aanklacht. Weet je wel, van kijk eens hoe vreselijk. En, oh, en dan, maar ik, ik, ik, ik gun ze dat niet. <lacht> ik wil gewoon niet dat mensen wegkomen met het idee van dat is allemaal heel slecht. Want het, uh, ik, uh, en daarom zitten die teksten er ook bij. Omdat als je die teksten gaat lezen, dan blijkt het allemaal best wel mee te vallen. Weet je wel? Dus dat uh, uh, uh, uh, uh, uh, daar, daar gaat het over. Ja, om de vooroordelen die er bestaan van kijk nou eens hoe, hoe verschrikkelijk het... Er, dat, maar dat is dus niet aan de hand, want we willen graag uh, schoon voedsel. We willen ja. niet ziek worden nee. en, uh, en dus doen we aan regelgeving. En is dat eigenlijk allemaal heel goed geregeld? Ja. <lacht> Nou ja, er gaan natuurlijk wel eens dingen fout. Ja, heel af en toe. Bijvoorbeeld, vorige week Semla. Heb jij natuurlijk gezien. Heb ik gezien, ja. Over uh, dat bedrijf uh, waar uh, poep op het vlees... Uh, ja, die, zit, die komt ook in mijn uh, boek en voor. Precies, dat ja. bedrijf komt ook in jouw ja. boek voor. Wat, ja, toen, hoe heb jij naar Semla gekeken? Nou ja, ik, uh, ik uh, kijk daar heel anders naar nu. Ik denk van, uh, ja... Ja, dit is... Uh, hoe Je ernaar kan kijken. Weet je, ik zie het dan al meer als een tendentieus programma. die gewoon met echt alles uit de kast halen. om het ook echt zo dramatisch mogelijk <lacht> neer te zetten. met van die ja. geschetste profieletjes. Weet je, mensen die. Um, uh, uh, met stem, nog net niet met stemhervorming uh, praten. Want kijk, wij hebben het over. over poep op vlees mag uh -huh. niet. Weet je, wel? dat is. dat is slecht. Uh, maar ik denk als eerste, ja, jongens. Denk je dat er vroeger geen poep op het vlees zat? Weet je, toen, toen die koeien daar gewoon in een schuurtje geslacht werden. Weet je, dat, dat was niet anders. Ja. Kijk, het is niet goed en het mag niet. En, en, en bepaalde dingen, uh, wat, wat er dan ook in die, in die uitzending naar voren kwam, dat. Uh, dat bij Fion dat er dan uh, ander, ander vlees in de verpakking zit. Zo dat soort als dat echt zo is, en mm het -hmm. is nog niet bewezen natuurlijk... Mm -hmm. dan is dat fraude en dat mag gewoon niet. Ja. Weet je wel? Maar, uh, en, en ook poep op het vlees mag ook niet. Weet je? Maar toch denk ik, van ja als we met z'n allen... Zo'n systeem willen waar we heel. Want we hebben hier maar wat wel... is er gebeurd? Want jij stond uh, waarschijnlijk drie jaar geleden Bezoom dan ook zo. nog van nee, ontwaardigd ja, over zo'n Ja, omdat, omdat ik in dat bedrijf ben geweest ja. en, en ik heb gezien hoe extreem. Uh, strenge voorschriften, uh, strenge voorschriften, er voorschriften zijn. daar zijn. Weet je wel? En dat het dan een keertje uh, dat het dan misgaat. En misschien wel vaker dan een keertje. Maar het heeft ook alles met die druk te maken. Weet je wel, die productiedruk. Want voor, wat, wat ik heel terecht vond in die uitzending. was dat, dat uh, uh, Slagen keurt zijn eigen vlees. wat mm -hmm. daarin voorkwam. dat die keurmeesters eigenlijk in dienst zijn. min of meer. niet van de overheid, maar van een extern bedrijf. die eigenlijk weer gerund wordt door diezelfde ja, bedrijf. En dat, is dat kan natuurlijk een niet. Kwestie, nee. Maar aan de andere kant. op het moment dat de overheid. dat er echt een stre strenge overheid zou zijn. wat ik echt bepleit in, in deze hele. Maar die trekt zich steeds meer terug. Dat hebben we gisteren ook maar weer gezien. Ja. Um, uh, da, wat je dan krijgt. Is dat, dat het dan kan gebeuren. Dat zo'n productielijn stop wordt gezet. Nou, en wat betekent dat? Schade. En wat betekent dat? Hogere voedselprijzen. En dat willen we allemaal niet. Nee, we weet willen je, op nog steeds dat, voor een appel en een uh, ei. Uh, precies, op het moment dat die voedselprijzen omhoog gaan... Weet je, en dat zie je dus... Uh, Hoewel je nu toch wel ziet dat veel mensen bereid zijn... om meer geld te betalen voor biologisch vlees. Nou, da, en dat, Bij de daar, supermarkten is dat niet, niet aan te schemen. Daar zou ik er nog wel eens een, echt een onderzoek over willen zien. Want ik denk namelijk dat... Um, um, uh, tenminste, de... de ik hoor altijd dat er veel meer, meer mensen biologisch vlees willen eten. Maar de cijfers zeggen nog steeds dat het, het groeit wel licht. Weet je, maar er zijn, is nog steeds maar 5% die het ook echt koopt. Hm, ja. weet je, dus ja. Een vraag van een luisteraar van twee zelfs. Uh, Linda van de Wijngaard, Beste Henk, waarom wordt er niet in de eerste plaats op smaak geselecteerd... bij bijvoorbeeld tomaatveredeling? Gaat die eigenschap niet samen met resistentie tegen ziekteverwekkers? Een andere goede reden zou ik me niet kunnen voorstellen. Even denken hoor. Nog een keertje. Waarom wordt er niet in de eerste eh, plaats ja, op, op smaak geselecteerd? Ja. Bij bijvoorbeeld toma tomaatveredeling. Ja. Gaat die eigenschap niet samen met resistentie tegen ziekteverwekking? Nee, die, dat, ik denk dat dat los van elkaar staat. Maar dan, moet je echt, dan zou je echt met een zadenveredelaar moeten gaan praten. Dat weet ik niet. Je ja, bent nu specialist hè? Ik ben specialist. <laughs> maar nee, maar nou, in, ja. dit, in dit opzicht heb ik wel een, een leuk onderzoekje gedaan... Kijk, smaak, uh, dat is, daar wordt ook op veredeld. Weet je wel? Dus, uh, uh, maar we hebben het dus over zeg maar, die, die massa, dus de allergoedkoopste tomaat, die moet gewoon snel groeien. Want die moet goedkoop zijn. Dus die wordt ook heel. Een goede tip voor de luisteraar trouwens: dit is heel hele belangrijk. Ja. Als je je tomaten koopt bij de Albert Heijn, eet ze niet direct op, maar laat ze een week liggen. Niet in de koelkast, gewoon. Want ze zijn nog niet helemaal rijp. Dus. En dan zullen ze echt beter smaken. En dan smaken de smaak beter. Want ze worden vroeg geplukt. Omdat ze anders gaan kneuzen. En, en ze moeten er goed en ze, uitzien. En ze moeten snel van. Want hoe sneller je dingen oogst. Weet je, hoe sneller je kan verkopen. Hoe sneller er geld binnenkomt. Dus ze worden altijd te vroeg. Dus je moet ze gewoon laten liggen. Dus voortaan koop je gewoon je tomaten een week daarvoor. En dus dan heb je gewoon altijd een voorraad. Het ja, kan ook een heel andere supermarkt zijn trouwens. Ja, ja, ja. ja tuurlijk. Ja. Nee, maar goed. Dat, dat veredelen. Weet je, op die ja. op de smaak, dat gebeurt. Maar alleen um, uh, be bepaalde processen, dus dan hebben we het weer over duur. Dus op het moment dat je. Smaak komt heel vaak door langer. Weet je, wel, in een kas. En dat kost weer geld. En dus. Ja. Je hebt trouwens meer onderzoekjes zelf thuis gedaan. Ja, want ja, dan ja. zat het ook alweer met de plofkip. Ja, ja dat is ook heel leuke. Om het heel vaak over smaak gaat: de discussie. Ja. Uh, en met name over vlees en, uh, en met plofkip in het bijzonder. Um, had ik dus gewoon uh, twee stukjes uh, kip gekocht. Een vleeskuiken, want dat is nog altijd zo heet nog altijd een plofkip. Mm -hmm. Een vleeskuiken, de goedkoopste die er was. En de duurste biologische kip. Hetzelfde stukje, gewoon in de, gewoon het topje van een filet eraf gesneden. In een hele goede boter gebakken, in een hele goede pan, precies naast elkaar. <lacht> en toen heb ik dat uh, uh, mijn, mijn uh, vrouw en kinderen laten proeven... En uh, uh, nou, mijn kinderen waren er redelijk uitgesproken in. Die vonden eentje echt uh, vies en taai. En, en mijn vriendin die, die deelde de mening. En toen zei ik van ja, die lekkere, dat was toch echt de plofkip. En mijn vriendin reageerde toen ze van... van uh, Oh, Heb je Nee, nee uh, ja, nu je het zegt, ja, ik vond die, die biologische. Ik vond qua structuur dan toch lekkerder. Maar het was pas nadat ik het had gezegd. En dat is heel vaak. naar mijn idee, ik, de, uh, is, gaat het daar heel vaak over. Dat nee, gewoon wat de beleving. doe je nu? Eet je nu plofkip? Uh, nou. Je kijkt niet. weg, Henk. Ja, nee, ik, ik, ik, ik, eet, ik eet nog steeds biologisch. Uh, ja, maar, toch wel. Maar ik, ik, af en toe eten we wel gewoon uh, uh, vleeskuiken. Um, omdat, uh, omdat het soms gewoon te duur is. Kijk, ja. en dat is het ding. Uh, ik ga nu een beetje... Uh, je moet me stoppen. Ja, hoor. Anders... ik stop als je, als je gaat raaskallen, dan stop ja. ik jou. Nee, maar nee, maar, ja, als je als je, als je dit onderwerp ik, wil, is... ik merk, je bent er inderdaad helemaal vol van. Ja. Terecht, want ja. hebt natuurlijk... nee, maar, die, ki maar dat, die, die kip is een heel interessant onderwerp, vind ik, en dat is gewoon uh, omdat het. Uh, maar even, want het gaat toch om dierenwelzijn. Ja. En jij wilt het woord plofkip niet meer gebruiken, vleeskuiken zeg je. Ja. Dat moet je even uitleggen. Want... Nou, het is gewoon een vleeskuiken. Hm. Een plofkip is een woord wat gewoon door, door Wouter Klootwijk... On, uh, uh, volgens mij oh ja, bedacht is, is. Ja, volgens mij wel. En Wakker Dier heeft het gewoon... Uh, geadopteerd. Uh, het geadopteerd. En die, ja, dat is gewoon ijzersterk. Want ik heb voor mijn boek heb ik het proberen te, uh, te vertalen... Nou, de echte die, zijn, die staan er vol mee. Want hoe vertaal je plofkip in het Engels? Nou, dat is niet te doen. Nou, nee. Dus het is <laughs> geniaal. Weet je wel? En het is, iedereen heeft het erover. En, maar het is natuurlijk een framework. Weet je, wel? Je, je, je zet er iets mee weg. Wat mm -hmm. gewoon, het, het roept een associatie op. En... Um... Laten we even bij die kip. Want dat is misschien toch wel handig. Omdat, uh, omdat je daar ook hebt ja. gefotografeerd. Ja. Of in elk geval ook ja. bij de kuikentjes. Ja. Het ontsnavelen bijvoorbeeld. Ja. Dan heb je als ondertekst. Het zou pijnloos zijn. Ja. Er is dus nu trouwens hele goede machines voor. Dat ze en de vaccinatie en het ontsnavelen ja. in één beweging doen. Dat ja, is. ja. Ja, nee, de, de, de, daarin zijn dus... Kijk, waar het allemaal over gaat, want, uh, als je het over ontsnavelen hebt... dan heb je het al heel snel over die documentaire die, uh, die, die ook uh, die Our Daily Bread heet. Mm -hmm. uh, en uh, um, uh, die, uh, daar worden ze geknipt, weet je wel? Nou, nu is dat gewoon afgeschaft en nu hebben ze dan een apparaat met een lasertje. Dus uh, ik weet niet of het pijnloos is, dat zeggen zij. Maar dus daarom heb ik het zou pijnloos zijn, dus dat weet ik niet. Maar diervriendelijk is het in elk geval niet. Ja, nou ja dat is ook maar weer hoe je het bekijkt. Weet je? En dat is met alles dus zo. Kijk, als het moment dat je dus kippen in een uh, stal doet... die gestrest raken en, en gaan pikken... want het kan echt een frenzy zijn... Hè? dus dat ze met e opeens allemaal gaan pikken... dan pikken ze elkaar dood, dat wil je ook niet. Dan dus... moet je ze misschien niet allemaal bij elkaar in een stal doen... Nee, maar dan komen we weer uh, uh, ja. het ding van waarom doen we ze allemaal bij elkaar. Als op wij een stal? kip willen eten, als wij kip willen eten, dan zit dat Met er al zoveel vast. mensen. Ja, ja. Ja. Maar goed, terug naar die, want, want die, die, die plofkip ja. of die dat vleeskuiken, <laughs> ja. dat kijk dat, dat is zo'n zo'n ding daar uh, uh, uh, dat dat wordt over het algemeen vanuit dierenwelzijn dierenwelzijn belicht. Hè? En dat is ook helemaal terecht, want het is ook gewoon uh, uh, het is uh, niet prettig om te zien. Maar toch uh, uh, zit, dat er, zit dat wel vast aan onze wens van goedkoop vlees eten. Mm -hmm. En dan kun je wel zeggen, van uh, uh, dat wordt niet aangeboden door de, door de uh, supermarkten. Uh, goed vlees of ander vlees. Maar uh, ja, maar toch is het uh, de, de, de, de, de mensen die er, heel, want die er echt tegen zijn. En dat is bijna iedereen. Op het moment dat, je, dat ik een discussie over, over de plofkip heb. Die heb ik best wel vaak, omdat ik dat een hele leuke teaser vindt. Mm -hmm. Dan is iedereen dat tegen. Maar het is toch echt een feit dat slechts maar 5% gewoon uh, uh, het in de winkel ook omzet in koopgedrag. Hm. Dus uiteindelijk en dat noemen ze in de industrie de burger en de consument. Dat is één persoon. Dus de burger die denkt, oh verschrikkelijk. Ja. En op het moment dat hij in de winkel staat is het de consument en dan koopt hij toch. Dan denkt top. hij het even niet meer. Nee. Ja. En kijk, en daarin zit een ding dat het gewoon, uh, ja dat is toch economie. En, en dan heb ik zoiets van, uh, dan moeten we ons ook, uh, dan moet je er ook niet zo uh, hypocriet over doen. Ja, goed. Er dus zegt nu een luisteraar nu weer over de fotografie. En ja. niet over... Uh... Oh, sorry. Ja. Nee, je hebt helemaal gelijk. <laughs> ja, dat nee, is waar. Nee, maar dit, want het drijft ook want, heel erg af. En ja. Dat wil ik trouwens ook nog wel even gezegd hebben. Dat het er uh, echt heel bijzonder uitziet. Mede door toedoen, volgens mij ook van Robin ja. Ulleman. Uh, dan ja. hebben we zijn naam genoemd. Want hij heeft het uh, boek ook uh, uh, verzorgd. Ja en eindeloos met jou gesproken over dit onderwerp. Want zoals je net al zei, je bent heel groot te werk gegaan. Ja. Het onderwerp was voedsel. Het werd uiteindelijk innovatie, voedselproductie. En um, je hebt uh, heel duidelijk een standpunt ingenomen. En Dat doe je natuurlijk door met elkaar te spreken. Ja, de, de samenwerking met Robin is eigenlijk... Uh, want ik heb met hem ook shelter gedaan. Uh -huh. hè? Dat, en dat was ook een vrij intense samenwerking. En, met, en toen, omdat het dus vlak naar elkaar ging, hebben we eigenlijk eh, vanaf het begin af aan hiermee samen opgetrokken. Dus hij, ik heb hem heel erg uh, be, uh, ja, uh, in mijn denkproces getrokken. Van, mm -hmm. hè, met hem heel veel uh, uh, ges, gespart. En al vanaf het begin was het idee om daar een boek van te maken. Niet, nou, niet helemaal in het begin, maar, want ik wist niet gewoon waar we uitkwamen. Mm -hmm. Maar wel, we hadden wel zoiets van, nou, dan moet er in ieder geval een tentoonstelling komen die dan gewoon vormgegeven is. Dus hij heeft heel erg meege. Um, uh, is een onderdeel van het proces. Ja. En dat is. Want het is natuurlijk ook kunst geworden. Wij hebben het nu over hele politieke, maatschappelijke ja. onderwerpen. Wat het natuurlijk ook is, uh, want iedereen is er mee begaan... en iedereen vindt er iets van en heeft er standpunten over. Maar tegelijkertijd is het ook echt... Uh, nou ja, er zit bijvoorbeeld beeldrijm in het boek. Uh -huh. op, uh, in kleur, maar ook in bijvoorbeeld het indoosje Dan zie je een jongen, een uitzendkracht... Met een kleur huid onder de douche. En, dat huid, en, en de huid is van precies hetzelfde kleur roze als de biggetjes die ja. je in de foto daarnaast ziet staan. Maar het zijn. Um, je, je hebt dus ook op dat vlak keuzes moeten maken. Ja. Het moest nou, er ook kijk, nog eens mooi uitzien. Ja, ja de, zeg maar, de beeldrijm, daar is echt Robin ijzersterk in. Leg dat eens uit voor mensen die geen idee hebben wat het is. Nou ja, ja, kijk, als fotograaf. Uh, maak je heel veel foto's. En ik heb natuurlijk wel een bepaald soort focus... in wat ik fotografeer. Maar dan is het toch heel fijn... als je gewoon op een bepaald moment een afstand kan nemen... en iemand anders het over, van je overneemt... en die legt dan dingen bij elkaar. Dus zeg maar het hele... Um, het, ver, het verhalen vertellen... Mm -hmm. uh, en hoe je, de, hoe je dingen bij elkaar brengt... Dat, uh, ja, dat, dat, doen, dat, uh, dat doen we dan gewoon in het boek. En dat, vooral Robin heeft daar gewoon in, dat, in de in de, de edit, gewoon heel veel gedaan. Dus uiteindelijk hebben we ook heel erg... We hebben in, het in het boekmaakproces zit je dan ook te kijken... van ja moet je het dan op product samenvoegen samen mm -hmm. of niet? En toen op een gegeven moment kwam hij met, het, met, met die bijna poëtische teksten... ertussendoor, die eigenlijk... Het lijkt net alsof het gewoon... zo'n systeem, protocol, ruimte... en weet je, alsof daar gewoon een soort van... Uh, uh, wetenschappelijke... Klinische woorden wa ja, ja, waarheid. In maar dit is, nee. dat is het niet. Nee. Weet je? Het zijn maar woorden. Maar, dus die, die beelden, die zijn in principe... die zouden ook ergens anders kunnen staan. Ja. Maar het is maar de rubricering hoe je dingen bij elkaar brengt. En dan heb je bijvoorbeeld onderschrift snoekbaars. Je ziet alleen geen snoekbaars, maar een boerderij. Ja. Of iets wat op een boerderij lijkt. Ja, je, je hebt dan twee schuren naast elkaar. Eentje, die, is, die ene schuur heet snoekbaars... en de andere heet kalf. Ja. En het zijn bijna dezelfde schuren, alleen gebeurt er in binnenin iets heel anders. Ja, Wat ook weer een heel tragisch verhaal bijna is van een familie die uh, altijd snoepbaarsen heeft gevangen. En nu nog maar één boot hebben ja. en snoepbaarsen kweken. Ja. Vind je dat een tragisch verhaal eigenlijk? Nou, in dit geval wel, omdat, de, uh, omdat zij ook nog een keer... Uh, uh, de de ingetrokken zijn in het kweken... van snoekbaars met, uh, met heel veel subsidie... en het idee van dit voor de toekomst. En, maar ze moesten het helemaal zelf uitzoeken. En het is gewoon een heel moeilijk proces. Dus zij, zij voelen zich ook wel... Ja, je, ja, ze zijn echt pioniers. En het gaat niet zo soepel. En het is gewoon een, echt een moeilijk moeilijk ding. Hmm. Um. Nog even naar, uh, de, de, want het kenmerk van, van jouw fotografie, van jouw werk. Uh, is dat jij oh. dingen ziet die wij eigenlijk niet zien. Dat, dat is natuurlijk ook wel handig als je fotograaf bent. Ja. Maar, maar um, ben je daar heel erg van bewust? En ben je, ga je daar ook naar op zoek? Ook als je aan zo'n project begint. Want ik wil dingen laten zien waar jij aan voorbij loopt. Of nou, ik ben, ik ben wel heel bewust van... Uh, ik, zeg maar, Een project start ik altijd met het met, met, met inleven van hoe ik kijk kijkt men ernaar. Dat de gemeenschap. De gemeenschap. Dat met Shelter heb ik, zeg maar, um, heb ik het, het individu. Um, uh, de kracht van een illegale, iemand die illegaal is. De kracht belicht omdat ik ervan uitging dat mensen het altijd zien als zielige mensen. En die als groep gewoon ergens miserabel in een bosje zitten. En in dit geval um, uh, ben ik ze eigenlijk uitgegaan van het vooroordeel. En dan dat geeft het zoekkader alweer wat uh, meer. Uh, uh, richting. Ja. En, uh, ja, en dan ga ik gewoon zoeken en dan op een gegeven moment ja, dat, dat, dat ontstaat. Weet je, het is niet dat ik denk van: oh ja, deze dit is echt een hele goede foto waar ik nou eens even lekker. Nee, ik kan op een gegeven moment ook echt niet anders meer kijken. Maar je missie lijkt wel vooroordelen onderuit halen. Ja, dat vind ik leuk. Ja. Ja. Ja. <laughs> ik zie nu ook een lach. Ja, nee, maar dat is, ik bedoel, dat is. Het is eigenlijk meer een onderzoek voor mezelf en in, in dit geval ook. Ik vind mijn eigen, ik, ik, mijn eigen vooroordelen onderuit te halen. Dus gewoon, je hebt... Nou, zeg maar, dit hele proces van voedsel is gewoon een zoektocht. En daar ben ik heel veel wijzer van geworden. En dat kan ik dan op, uh, als fotograaf ook met andere mensen delen. Maar eigenlijk is het gewoon een enorme luxe trip... dat je gewoon zomaar gewoon een jaar lang gewoon uh, in iets kan duiken... wat... Uh, en wat, wat, wat ik niet voor mogelijk had gehouden. Nee, dus en, is... en waarin je dus je eigen vooroordelen onderuit kan halen. Ja. Want, want er spraken ook nog de opdrachtgever, dus het, het Rijksmuseum, Martine Gosselink. En uh, zij zegt: Hij rekende in dit project falikant af met de romantische kant van voedselproductie. Dus, niks, boer zoekt vrouwen, al die. ik niet voor niks zo'n populair programma. Uh -huh. Uh, dat zien wij gewoon allemaal niet meer. Nee. Of we hebben het in ons hoofd, maar jij laat ons zien dat het er helemaal niet... Ja, het bestaat nog wel, toch? Het bestaat, zeker. En de, de romantiek gelukkig ook nog. Alleen uh, niet... Uh, uh, uh, ik, ik vond het nodig om daar iets tegenover te zetten. Want ik geloof dat die rom romantiek... Die die staat ons ook in de weg. En die, eh, wat het ons in de weg staat... is dat het vernieuwing in de weg staat. Heel veel vernieuwing wordt tegengehouden vanuit angst. En waar komt angst vandaan? Omdat we gewoon uh, in, uh, er geen grip meer op hebben. We weten niet meer precies wat het is. Dus op het moment dat ons door de industrie... wordt voorgehouden dat, uh, dat, uh, uh, dat melk per definitie uit de wei, uh, of koeien uit de wei komt. En dat, uh, ik weet niet of die reclame voor je geest kanalen was zo'n scharrelkippenreclame. Er scharrelden allemaal kippen door het dorp... en die zaten overal in, weet je wel. <lacht> uh, nou, dat soort dingen, het is allemaal opgelegde uh, uh, romantiek. Aan de andere kant heb je dan uh, partijen... die zeggen dat het allemaal verschrikkelijk is... en in het midden staat de consument die niet meer weet wat hij moet. Nou, waar kiest hij dan voor? Die kiest, kiest naar vroeger, hoe alles beter was, wat hij herkent, wat hij denkt dat hij herkent. Nou, daar worden we ook nog steeds mee gevoed door de reclame. Ja, ja, ja maar dat is met heel veel dingen zo. Je, je valt altijd terug op, op iets wat, je, wat, wat, her, wat herkenbaar is. Ja. Bijvoorbeeld, wat ik heel interessant vond... was een, een bedrijf, het is dus Plantlab. Um, en die, die zijn bezig met uh, innovatie. En die, uh, um, die hebben een soort uh, uh, uh, kas ontwikkeld... waar echt... Uh, uh, alleen maar LED-verlichting in zit, waar de, de, dus de omstandigheden voor de slaapplant ideaal of voor de andere plant ideaal zijn. Dus er wordt helemaal naar de plant gekeken van hoe groeit ze makkelijk is. is dat goed die paprika-plant die valt ja. met een beetje paarsige ja. gloed? Ja. En uh, die heet Infuus. Daar uh, ja. zitten ze van die snoeren in. Maar die, die plant die groeit echt optimaal. En die heeft, uh, de, omdat hij zich zo goed voelt in die kas, heeft hij ook helemaal geen pesticiden nodig. En die, die, die, die is resistent voor alles. <lacht> en uh, en dat, dat vinden mensen heel eng. Weet je wel? Ik heb ben eens een keer bij een forum geweest en waren mensen echt heel uh, sceptisch van. Oh, ja, maar maar het is, er zit iets heel moois in. Weet je? Dus. Uh, het, voor mij is het heel positief. Dat ik ja. denk van, uh, weet je die vernieuwing... Uh, we moeten alleen een aantal dingen... een aantal beelden achter ons laten. Want je kunt je ook... Ja, dat is precies wat je net zei van... waardoor je nu... zwartgalligheid is jou niet vreemd, maar dat je nu toch... eigenlijk gelukkig bent, want... inderdaad, al die romantische beelden moeten we skippen ja. en, en gewoon... De, want het heeft ook iets science, science fiction-achtigs. Ja, nou, maar, maar het is gewoon nu. Ja, maar de, kijk, kweekvlees... dat is ook redelijk science fiction. Ja. Maar ik hoop dat het er komt. Want dan zijn we van die hele discussie over dierenwelzijn af. Of we dan van de discussie van milieu af zijn. Dat is maar de vraag. Want dat kweekvlees moet ook gekweekt worden. Het kost natuurlijk ook veel grondstoffen en mm. dat soort dingen. Maar... Maar uh, ja, dat lijkt me echt ideaal. Want wat, wat ga jij allemaal over je heen krijgen? Want dit, de, de, ik bedoel document Nederland, die opdracht, prestigieuze opdracht, veel publiciteit. Ja. Je krijgt natuurlijk al die clubs die zich straks met jouw werk gaan bemoeien en met jou. En ja, nou ja, dat kijk, had je niet zo niet... mogen zeggen, Henk. Ja, nou, we zien het wel. En als, als het te veel wordt, dan, uh, dan stop ik daarmee. Maar ik denk het niet. Ik denk, dat, het, ik denk dat, het gewoon, dat heel veel mensen het misschien wel als een ver verademing zien dat er een keer een tegengeluid is. Weet je wel, want ja, uh, uh, yeah. gewoon alleen maar dat het allemaal slecht gaat. En, want er is dan geen oplossing. Mm -hmm. Weet je wel, als de, uh, die oplossing die moet toch komen uit, uh, uit, ver, uit, uit vernieuwing, denk Maar ja, nu lijk ik echt, lijk ik echt wel een politicus. In nou, dat. misschien mee je dat ondertussen nee, nee, wel. Nee. Nee, maar dat wil ik echt, nee, maar dat is het fijn als fotograaf en, of als kunstenaar. Uh, dat, je gewoon, dat je gewoon toch mag zeggen wat je ja. wil. Maar goed, hier zit natuurlijk toch ook wel de frictie... of de verandering die je hebt ondergaan. Ja. Want ook, uh, je, je, je hebt de academie gedaan uh, in Den Haag. Kunstacademie, fotografie. En uh, je zegt, ik lijk nu wel een politicus. Uh, uh, je bent je ondertussen met heel maatschappelijke politieke onderwerpen... gaan bezighouden. Ja. Ja, dat heb ik maar je maakt ook gehad. kunst. Ja, maar ik, ik, ik vind het wel fijn... Ik, ik, ik ben een documentaire fotograaf. Ja. Dat, is, ik, dat ik nu net zei dat ik kunstenaar was. Het kwam echt, dat vloepte zo in mijn mond uit. <laughs> dat zeg ik niet zo vaak. Ik zie mezelf toch als een documentaire fotograaf. En wat is dan documentaire fotografie? Dat is ongelooflijk moeilijk. Omdat, uh, omdat, uh, uh, want daar hebben we binnen het vakgebied enorme discussies over... Ja. Uh, en uh, grote verschillen. Grote verschillen. En het is altijd gedoe. Uh, wat is, uh, is het nou kunst? Is het, is het nou documentair? Wat is dan documentair? Nou, voor mij is in ieder geval documentair dat het een maatschappelijk relevant onderwerp is. wat je behandelt. Mm -hmm. Maar dat je wel als fotograaf, als, als kunstenaar. dat je auteurschap daarin zit. Dus dat je, maar je visie op iets. op dat maatschappelijk relevante onderwerp. Mm -hmm. dat dat naar voren komt. En dat het ook iets toevoegt. Weet je wel, dus dat, dat vind ik ook belangrijk. Dus daarom zoek ik altijd naar de andere kant van een verhaal. Omdat, ik bedoel, het heeft geen zin om dingen te herkouwen. Dus toen, in het begin van dit project... toen ik op dat spoor zat van... van nu ga ik zeggen. even... Ja, die, dat was eigenlijk de een eerste, Dat was een eerste oprisping. Dat begin ik altijd, weet je. Dat was ook toen met die illegaliteit. Dat was ook... En zo ben je ook met de fotografie begonnen ja. toch hoor. psychiatrisch verpleegkundige, dat ben je eigenlijk. Ja. En, en toen ging je naar Afrika. Handen wit op ontwikkeling. Ja, in India was het. Uh, India, ja. ja. Dat was handenwit. En toen werd het de fotografie. Ja, maar dat was wel een goede. Want India was voor mij een soort van eye-opener. Want ik had altijd als droom als kind om in het ontwikkelingswerk te gaan. Dus ik wou gewoon ontwikkelingswerker worden. En ik van, ik word verpleegkundige. Want dan kun je naar het buitenland. En dan kun je daar voor artsen zonder grenzen werken of wat dan ook. En toen kwam ik in een... Ik ging stage lopen, HBOV. Um, en toen ging ik stage lopen in India. En toen, eigenlijk na drie weken, dacht ik van... wat doe ik hier? Ik heb helemaal niks toe te voegen. Die mensen zijn, die weten het veel beter dan ik. En, uh, en dan sta ik hier. En, ja, en ik voelde mezelf totaal niet op mijn plek. Overbodig. Overbodig, ja. <lacht> en toen opeens realiseerde ik me van... ja, maar volgens mij ben ik hier alleen maar omdat ik in India wil zijn. Weet je wel? En, dus toen, uh, en dat was voor mij echt zo'n punt dat ik dacht van... Huh? weet je wel... Um, en er waren nog een aantal andere voorbeelden dat ik echt heel, heel duidelijk. Te, um, ja, dat ik erachter kwam van dat, het, ja, dat, dat ik daar niet. Uh, dat ik iets anders moest gaan doen. Ja. Ja. En toen begon je al te fotograferen terwijl ja. je daar was als verpleegkundige. Ja, ja dat was altijd een, een soort van passie. Dat, uh, maar dat, dat engagement, zeg maar. Dat, uh, dat, dat heeft er altijd wel ingezeten. Maar, zeg maar dat, dat, de, de afscheid van de verpleging, dat was van mij eigenlijk. Heel veel mensen vinden dat een hele grote stap. Maar verpleging of psychiatrieverpleegkundige. was vooral heel veel observeren en bekijken. En, uh, en interpreteren. En, Als verpleegkundige bedoel je? Ja, ja. ja? ja want je moet gewoon. je, je, je kijkt naar mensen. Mm -hmm. En je hebt daar een idee over. En, dan, en dat ga je met elkaar bespreken. En zo gaan we die. Dus dat, dus dat, dat interpreteren. En waarnemen, zat er toen al? Waarnemen, ja, dat is heel belangrijk. Het gaat soms over hele kleine dingen, nuances. Ja. En, het feit dat er steeds minder mensen op jouw foto's voorkomen, heb je daar al een verklaring voor? Ja, dat vind ik Je zelf... begint nu heel. Ja, <laughs> ja, daar zat ik laatst over na te denken. Ja, ik, ben, ik kom dus echt uit de portretfotografie. Ja. Ja, ik, uh, <lacht> nou, ik, ik moet je eerlijk zeggen dat. Uh, dat is een beetje gevaarlijk om te zeggen. Want uh, het is natuurlijk altijd... Het portretfotografie is gewoon wel een behoorlijke bron van inkomsten... die sowieso al bijna weggevallen is. Want het gaat heel slecht met de fotografie. Hm. Uh, tenminste, met fotografie... Ik zei die op de valreep. Al, met de fotografie, <laughs> an gaat het supergoed. <laughs> en wanneer gebeuren hele interessante dingen... maar met opdrachten en zo gaat het niet nee, zo best. Nee. Het portret is altijd een goede bron van inkomsten geweest. Maar uh, ik merk dat, het gewoon, dat mijn echte passie... toch bij het verhalen vertellen is gaan liggen. Ja, en... En... Dat is gebleken, Henk. Ja. Zeker met dit verhaal dat je nu aan ons uh, hebt verteld. En wat voor mij ligt en vanaf uh, 21 september te zien is in uh, het Rijksmuseum. En het boek is, wordt dan ook gepresenteerd. Ja. Wat komt er op de tegel te staan? Ja, Meld dat... jij dat even? Ik, ik zeg even dat zo dadelijk op deze zender twee dingen uh, te horen is. Deze week in het teken van de bezuinigingen, snoeien en hervormen. En uh, Nederlandse uh, uh, politiek wordt belicht uh, deze week in twee dingen. Door mensen van buitenlandse afkomst. En vandaag is dat uh, Funda Mutje In gesprek met Margreet Rijntjes, zo dadelijk in twee dingen. En Henk Wildschut beschrijft nu als een razende zijn tegel. En daar staat op, Henk. Mag jij voorlezen? Kip... Het meest veelzijdige stukje vlees. Kip. <laughs> ja, dat is mij inmiddels duidelijk. Tussen, Tot en met uh, 7 haakjes, januari. Is tussen haakjes Er zijn de foto's te zien. Ja, Zo. hij is goed. Dankjewel. En ik wil het goed. Dank meneer Wildschut. dit was aflevering 2696. Morgen praten wij met acteur Marwan Chico Kenzari... over zijn rol in de thriller Wolf. Tot dan! Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Europees voetbal op Radio 1.